Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Inspecteurs van de EU, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn positief over de vooruitgang die Griekenland heeft geboekt. De onderhandelaars zijn dichtbij een akkoord voor de verstrekking van een lening van nog eens 8,1 miljard euro, zegt EU-commissaris Reen. Morgen beslissen de ministers van Financiën van de eurolanden of Griekenland aan de voorwaarden voldoet. De moslimbroederschap heeft zijn achterban opgeroepen... om opnieuw de straat op te gaan en te protesteren... tegen het afzetten van president Morsi. De beweging wil net zo lang demonstreren tot Morsi weer president is. De moslimbroederschap benadrukt dat... Morsi democratisch is gekozen en ze spreken van een staatsgreep door het leger. Ook tegenstanders van Morsi laten vandaag opnieuw van zich horen. De vrees bestaat dat het weer tot confrontaties komt. Twee dagen geleden kwamen er bij botsingen in Cairo en op andere plaatsen in Egypte zeker 36 mensen om het leven. Meer dan duizend mensen raakten gewond. De Jordaanse justitie beschuldigt de radicale islamitische geestelijke Abu Qatada... van het beramen van aanslagen in Jordanië op Amerikanen en Israëliërs. Abu Qatada zou voor de aanslagen begin 2000 nauw hebben samengewerkt met Al-Qaeda. Abu Qatada werd meteen na aankomst in Jordanië gearresteerd... nadat hij was uitgeleverd door Groot-Brittannië. Hij was al bij verstek veroordeeld tot levenslang. Nu wordt hij opnieuw berecht. Er zijn meer dan tien jaar rechtszaken gevoerd voorafgaand aan de uitlevering. En in Delft heeft een vrouw korte tijd vastgezeten in een ondergrondse vuilcontainer. Ze was erin gevallen toen ze spullen wilde pakken die haar vriend er bij een ruzie in had gegooid. Na de ruzie hield de man de vrouw bij haar benen vast in de container. Ze glipte uit zijn handen toen hij kramp in zijn armen kreeg. De vrouw van 46 kon er pas weer met behulp van de brandweer uitkomen. Het weer. Zonnig en droog. Af en toe wat sluierbewolking. maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee iets koeler. Morgen en dinsdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Diemen, 3 kilometer. Op de A8 richting Zaandam vanuit Amsterdam... door werkzaamheden bij knooppunt Zaandam, 2 kilometer. Op de ring A10 tussen de Rij en knooppunt... de Nieuwe Meer 2 kilometer door werkzaamheden. En er rijden geen treinen tussen Zevenaar en Doetinchem... vanwege een overwegstoring. De vertraging is een uur.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 Vanavond in Karo Brandpunt. Waarom worden miljoenen euro's verspild aan nutteloze regionale vliegvelden? Dat bestuurders het lef hebben om met gemeenschapsgeld... in te zetten op zo'n risicovol project. En twijfels over Nederlandse hulp aan Srebrenica. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl gewoon meer. Kopgroep met de Nederlandse kampioen erin. Ja, ik weet niet waarom ze uh, leeuwen kost ik al moeite om de eerste 90 te volgen en nu is al zo'n stap gezet. Dus, uh... Ja, want nu gaat het gebeuren hoor, wat Christopher bereid win. Uh... It really has been a very nerve, uh, nervous week building up until now. Welken volle vier en laurens net dan. chapeau, chapeau. Ja, ik ben super blij dat, dat uh, nu ook meteen uitkomt in die eerste bergritten. Met Geo GeoLegends, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Bielaard, Steven Dalenboudt... Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. Een luxe positie voor Nederland in de ronde van Frankrijk. Bauke Mollema en Laurens Dam zitten op de fiets als de nummers 4 en 5... van het algemeen klassement. Maar we mogen niet te vroeg juichen, we hebben pas één week gehad. En er komt nog wat aan om te beginnen, de etappe van vandaag. Want dat is er een, Gio Lippens. Je hebt al een hoop meegemaakt in de Tour, maar deze rit is geloof ik nu al legendarisch, hè? Ja, dit is een rit waarvan ze over 50 jaar nog zeggen van, wist je nog die rit daar in de richting van Bannière? Die rit waar alles op de kop werd gezet. Waar de gele truidrager geïsoleerd werd. Waar valpartijen te zien waren. Spectaculaire valpartijen zelfs. Van Bram Tankink zou inmiddels weer op de fiets zitten. Hebben we de laatste melding van gekregen. Ik belde nog even met zijn ploegleider in de auto. Met Nico Verhoeven. En die zei dat hij verder geen nieuws had over Tankink. Dat hij niks had gehoord. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij gewoon weer heeft kunnen aansluiten. Hij viel in de afdaling van de Col de Monté Ooit beroemd geworden door de val van een gele truidrager. Van Luis Ocaña die daar de Tour verloor. Legendarische bergen dus. De Monté hebben we gehad. De Portet d'Aspet. We zijn nu bezig met de beklimming van de Col de Soerde. Dat doen we met een kopgroepje van vijf man. Bart de Klerk won eh, twee jaar geleden een bergrit in de Giro als debutante. Jan Bakelands, we weten het allemaal, won een rit op Corsica. En reed daar in de gele trui. Pierre Roland, de drager van de bolletjestrui. En dan hebben we ook nog Romain, Bardet en Ryder de winnaar van de Giro van vorig jaar in die kopgroep. Daarachter, daar rijdt Thomas de Gent. Die zat eerst in de kopgroep. Maar is inmiddels alweer teruggezakt. Thomas de Gent, die vorig jaar nog legendarische etappe won. Naar de Stelvio in de Ronde van Italië. Stond toen zelfs op het podium in die ronde op de derde plek. En hij heeft net gezelschap gekregen van Simon Clark. En die won dan weer vorig jaar een etappe in de Vuelta. Allemaal renners van naam voorop. Daarachter een pelotonnetje met de gele truidrager. Christopher Froome. Maar Froome zit geïsoleerd. Heeft geen enkele helper meer bij zich. Al vroeg in de wedstrijd een valpartij van Cano, Peter Kennel, De man die gisteren heel lang bij hem bleef samen met Richie Port. Cano die werd ondersteboven gereden door een renner van Garmin. Eh, net voor de beklimming van de Portetta Spad. De eerste klim van vandaag. En die donderde daar in het struikgewas. Is er wel weer uitgeklommen. We zien hem daar in het verband rijden. En hij rijdt in het gezelschap van Richie Port. Dat is een groep dus op achterstand. Richie Port die het tempo daar van de achtervolgende groep niet eens kon. De nummer 2 in het klassement. Goed nieuws dus voor Tendam en Mollema. Die, als ze bij blijven. als er niks geks gebeurt in deze etappe. gewoon uh, een plaatsje opschuiven. Dus geen 4 en 5 meer staan, maar 3 en 4. En dat zou toch wat zijn, zegt die Nederlanders. 3 en 4 in de Tour de France. na het eerste Pyreneeënweekend. We zien nu een demarage van een van de mannen van Valverde. van Movistar. Die ploeg heeft de hele zaak op de kop willen zetten. We hebben een aanval gezien van Alejandro Valverde. met uh, twee ploegmaten. Die aanval. Ging het uiteindelijk niet door. kon dat, doorreden, dat gaat ik. Vroom reed er zelfs even naartoe. Maar die kon dat tempo niet meer bijbenen. En wat zien we nu? Zien we nu Thomas de Gent. Die daar zomaar ineens over de bolletjesstruikdrager heen springt. Dan is hij zomaar ineens vanuit het achterveld uh, teruggekomen. En komt hij daar uh, boven als eerste op de uh, Col de Peres Soerde. Ongelooflijk, zegt hij Thomas de Gent. Het is wel een slimme rik hoor. Want uh, voortdurend zat hij verstopt ergens daarachter. We dachten dat hij gelost was door die groep. Je zag hem ook rijden in het gezelschap van Klaak. En ineens perst hij er de... Nog een sprintje uit. En komt hij dus voor Pierre Rolland bovenop de kolde Peressourde. Hij pakt dus de maximale punten voor de bergtrui. En ik kijk weer naar het peloton. Het peloton met de gele truidrager. Met al die mannen dus van Movistar. Met Contador die Kreuziger bij zich heeft. En nog een ploeggenoot. Drie mannen dus van Saxo. Dan zien we daar Rodriguez zitten met Trofimov, Danielson en Talensky. Dat zijn de mannen van Garmin. We hebben Geske gezien. Simon Geske van de Argo Shimano formatie. Nederlandse ploeg. Igor Anton zit daarbij. En natuurlijk die twee Nederlanders Bouke, Mollema en Laurens den Dam. Die zitten erbij. En wat we zojuist zagen in die tweede achtervolgende groep. De groep dus van, uh, uh, van Richie Pot. Daar zat ook Wout Poels. Poels dus opnieuw op achterstand. Maar het verlies is voorlopig niet zo groot als gisteren. Nu komt ook dat uh, pelotonnetje. Het eerste peloton met de gele truitdrager over de finish. En die heeft een achterstand van 44 seconden slechts. Op uh, de winnaar dus van het bergsprintje hier. Thomas de Gent. Dan gaat alles naar beneden. En dan weten we... dat. ...dat we nog een paar hele, hele lastige klimmen krijgen. We krijgen straks de Col de Valourant AZ, 1580 meter. En daarna de slotklim, een onbekende klim. Een klim die ze echt nog niet vaak hebben gedaan in de carrière. La Orquette Kizon, 1564 meter. En dan is het afdalen in de richting hier van Bagnère de Bigorre. En dan krijgen we een hele, ja, lange, langgerekte aankomst. Afdalen, een beetje vlak, wat bochtjes in de straten hier van Bagnère. Het wordt een hele lastige aankomst. Kijk nu naar de Gent in de afdaling. Hij we inmiddels weer gezelschap gekregen van een paar vluchters. Simon Klaak die daar als een ja, soort kamikaze-piloot tussendoor duikt. Die daalt het snelst van allemaal. En die gaat zometeen ongetwijfeld de voorste mannen ook voorbij. En probeert dan de leiding te nemen in die afdaling. Een etappe om lang over na te praten. Maar hij kan nog veel mooier worden hoor. Want we krijgen nog twee hele mooie klimmen. Dan gaan we naar Duitsland. Naar de grote prijs van Duitsland. De start is net geweest. Louis Dekker. Wie was daar het beste weg? Dat waren de Red Bulls. en Dat was heel vervelend voor Lewis Hamilton. Die startte vanaf Volkens. ...al voor de start last had van zijn remmen. Er werd op het laatste moment ingegrepen. En meteen was al duidelijk dat hij waarschijnlijk niet do or die in de eerste bocht kon doen. Dus de Red Bulls vlogen hem om de, om de oren. Het publiek vindt het fantastisch, want wie is de leider in de race? Sebastian Vettel, de leider in het kampioenschap. De drievoudig wereldkampioen die op weg is, denkt iedereen, naar titel nummer vier op rij. En Hamilton, Hamilton werd dus ingehaald door Vettel en door Webber. En uh, rijdt nu derde en moet zich terug proberen te knokken naar voren. Dat is hij gewend, dat moest hij... Uh, Vorig weekend ook op Silverstone, maar voorlopig dus een Duitser aan de leiding. Op weg met Radio Tour de France. Dimanche 7 juillet. 9e etap: saint girons bannière de Vigor. De Tour. Op 1. Plaats in uh, Radiotour van vandaag. Going local in Acapulco van de Four Tops uit 1988. We gaan eens even buurten in Rotterdam. Daar is het World Port uh, Tournament bezig. Een internationaal honkbaltoernooi. En Nederland staat in de finale tegen Cuba. En Theo Plachard. Dat was uh, vroeger een angstkeekner, maar die tijd is voorbij, hè? Die tijd is voorbij. Ze hebben deze week al eerder tegen elkaar gespeeld. Eén keer gewonnen. Nederland. 7-0 met Rob Koordemans op de heuvel, die het ook vanmiddag gaat proberen. En één keer verloren met 4-0. En vanmiddag dus de finale. Dan gelden weer nieuwe en andere wetten. En we gaan zien hoe dit gaat aflopen. We zitten in de gelijkmakende slagbeurt van de eerste inning. En Nederland heeft al twee honklopers. Eén op het eerste en één op het tweede honk. En pas één man uit. Dus wie weet al in die eerste inning meteen spektakel voor het Nederlands team. Met Brian Engelhard aan slag. De opstelling. Die is hetzelfde als gisteren. Eén andere catcher alleen. Bas Nooy zit nu achter de plaat. En natuurlijk een andere werper. En wie anders dan de onverslijdbare Rob Kordemans. Die staat op dit moment op de heuvel voor Nederland. En bij de Cubanen. maar liefst zeven spelers in de basis van de negen. Die ook op het rooster stonden van de World Baseball Classic. Dat grote internationale toernooi. Eigenlijk het wereldkampioenschap van dit moment. Dus ze hebben het toernooi zeer serieus genomen vanmiddag. En willen natuurlijk willen winnen. En willen de Frans op Nederland. Engelhard uit met drie slag, maar nog steeds honklopers op het eerste en tweede honk voor Nederland. Dan gaan we naar een grote sensatie in het beachvolleybal. Volgens mij heb ik dan niet te veel gezegd. Uh, Maarten Tip, jij bent hier aangeschoven. Het wereldkampioenschap in Polen is bezig. En wat is er gebeurd? Twee Nederlanders in de finale. En dat is echt uniek, dat is nog nooit gebeurd. Uh, het was al uniek dat uh, ze in de halve finale stonden. We hebben het over Alexander Brouwen en Robert Meulsen, ja. Een jong Nederlands koppel. Uh, misschien heb jij die namen ooit wel eens gehoord, maar je zult ze echt niet goed kennen. Nee, zei, ik, ik, zou iedereen. Ze, ik zou ze echt niet op straat herkennen, zeg ik eerlijk. Ja, het is een van de upcoming Nederlandse duo's. En na vanavond ga jij ze op straat overal herkennen. <laughs> want ik kan vast melden dat we die finale straks live op tv ook gaan uitzenden. Dat is, net, uh, dat is toevallig net rondgekomen. Dus ja, wat, Kijk, nieuws, je nieuws, je nieuws, nieuws! We wat hebben ook lekt. nog nieuws. Maar nee, ze speelden in de halve finale tegen Jonathan Eertman en Kai Matichik. Dat is een Duits duo met wat meer ervaring. Maar van de was al bekend dat ze daar wel een aantal keren van gewonnen hadden. Dat ze daar wel van kunnen winnen. Met een soort nieuw spel. Hè. Power volleybal wordt het dan genoemd. Er zit meer kracht in. harde veren. En uh, ja, daarmee hadden ze de tegenstander vanaf het begin uh, lekker onder druk. En die Duitsers die kwamen er nooit meer onderuit. Ze speelden fantastisch. Ze wonnen in twee sets uh, de Nederlanders. Met 21-13 in de eerste set. En 21-17 in de tweede set. Ja, fantastische prestatie. is nou ze gewoon goed in alles? Ja, nee, het, Superieur in het, het, alles? Het liep, is dit echt de wereldvorm, zeg maar? Ja, ja absoluut. En het liep gewoon, die wedstrijd liep gewoon vanaf het begin. En je ziet het ook. En dan denk je, twee jonge Nederlandse uh, jongens. Uh, misschien staan ze onder druk. Nou, er niets, was niets van te merken. Ze stonden gewoon als uh, volwassen kerels zeg maar, uh, in het veld. En die Duitsers hadden geen schijn van kans. Hoe en oud nu, zijn ze? Uh, dat is een goede vraag. Dan moet ik even goed in mijn papier. Ja, 23 en 25. Alleen ik weet niet meer wie 23 <laughs> en wie 25 was. Ze zijn <laughs> hartstikke ze zijn, jong. Ze zijn heel jong in ieder geval. Neuwse ja. 25, Brouwer 23. En uh, Brouwer heeft in de jeugd wel wat uh, prestaties neergezet. Uh, op wereldniveau. Maar ja, de overgang van de jeugd naar uh, de volwassenen. Naar uh, de senioren is op zich heel erg groot. En ze lopen voor op schema. Want in 2015 is het WK beachvolleybal in Nederland... Daar wil Nederland graag goed voor de dag komen. Ja, en om dan nu al een finale te <lacht> hebben. Dat ja, is natuurlijk fantastisch voor uh, Beachy Team Holland. Tegen wie spelen ze in de finale, weten we dat al? Ja, het is ook net bekend geworden. Uh, die halve finale was een Braziliaans onderrondje. Uh, en dat is gewonnen door Ricardo en Alvaro Viljo. En uh, ik zat commentaar te geven op internet samen met Daan Spijkers... die uh, zelf ook meegedaan heeft uh, aan het WK beachvolleybal en net terug is in Nederland. Die zei van, nou ja, als je tegen Ricardo en Alvaro Filio terechtkomt... dan hebben ze misschien wel kans. Nou, dat is gebeurd, dus laten we hopen dat dat ook klopt... en dat ze inderdaad kans hebben. Uh, en dat komt vooral omdat die Alvaro Fi Ricardo is een ervaren man, die draait al jaren mee. Maar de, die andere, zijn nieuwe partner, Alvaro Filio... is een jongen van 23 jaar. En die stond die net al uh, tranen met tuiten toen hij de finale had gehaald. Dus laten we hopen dat hij een beetje onderdrukt. Staat Vanavond? Vanavond, de wedstrijd begint op 6 uur. Als je vanaf het begin bij wilt zijn, kan het via sport24 of uh, nos.nl. En vanaf 10 uh, over 6 zijn we ook nationaal live op Nederland 1... met uh, de finale van het WK Beach. Nog nooit gebeurt een uh, Nederlands duo in de finale van de wereldkamp. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, niet vergeten weer. Nooit meer, Dankjewel Maarten. En dan gaan we naar Gio Lippens. We waren net bezig aan de uh, afdaling van de perissouder, Gio. Zeker, en daar is het voor een deel ook wel weer samengesmolten. Even kijken, ik zie daar Wout Poels rijden. Waar rijdt hij? Heeft hij weer aansluiting gekregen bij dat eerste peloton... het peloton van de gele truidrager? Dat zou mooi zijn, want hij zat aanvankelijk in dat groepje met Richie Port. Dan heeft hij toch veel goed gemaakt. Port die het tempo in de beklimming van de Pirassoude in die groep niet kon bijhouden. En Samen met Kenoff, met Quinziato, Gadre, Tossato, Asteloza. die rijdt nu op drie minuten en acht seconden... van de koploper Simon Klaak. Want we hebben een nieuwe koploper. Ik zei het al, Klaak voortvarend aan de afdaling begonnen van de Perasuerde. En dan gaat het zo'n beetje gluiperig omlaag in de richting van een heel mooi meertje. En dan gaan ze zo meteen beginnen aan die beklimming van de Col de Valouran. En Louron, daar zitten ze nu zo'n beetje. Daar hebben we in het verleden ook al wel eens een keer een finish gehad. Ik dacht, ik dacht dat het Fino Coelho was die daar toen de etappe won. Maar dat zou ik even moeten opzoeken. Maar Poels zit er dus gewoon weer bij. Ik zag ook Tom Dumoulin. De Nederlander van Algo Shimano die sloot ook aan bij die eerste groep van de gele trui. Dat betekent wel dat die groep langzamerhand steeds groter wordt. Ook Sylvain Chavanel zat daarbij en zo kwamen er van achteren steeds meer renners aansluiten. We hebben ook een aantal afstappers. Michael Scheer vanmorgen niet van start gegaan. De Zwitserse kampioen op Corsica gevallen. Veel last, veel achteraan gereden in deze tour. En uh, vanochtend uh, besloten om dan maar niet meer van start te gaan. Dimitri Muravjev van Astana afgestapt. José Ivan Gutierrez afgestapt een man van Movistar, een helper dus voor val verder, maar die heeft er nog genoeg bij zich want die rijdt daar met vijf anderen in het rond, onder andere de drager van de witte trui Nairo Quintana die gisteren nog in de aanval was en in het klassement net achter Bouke Mollema en Laurens Stendam staat. En zo zijn al die favorieten wel een beetje bij elkaar en weten we dat Richie Port in ieder geval eraf gereden is. Uh, Andy Schlek, die heb ik ook niet meer gezien, die zit ook in een achterblijversgroep, die moest er al vroeg af op de eerste zware beklimmingen van vandaag. En zo is het een slagveld geworden in deze etappe die wel langzaam een beetje zoals ze dat zo mooi zeggen in het wielrennen in de plooi is geraakt, heel langzaam een klein beetje georganiseerd rond, want het was absolute paniek vanochtend vooral bij Christopher Froome die daar helemaal alleen tussen al die vijanden zat en wist dat hij het in zijn eentje moet doen. Misschien dat nu het hele rumoer rond uh, mogelijk dopinggebruik bij Sky dat dat nu een klein beetje verstomt, want ja dit is toch wel een typisch voorbeeld van een uh, etappe van een koers waarin je ziet het de ene dag goed, de andere dag minder goed. Dan lijkt het bijna op uh, naturel fietsen. Ik durf er verder niks over te zeggen. Omdat ik het ook echt niet weet wat uh, daar gebruikt wordt of niet gebruikt wordt. Maar in elk geval, dit ziet er wel gunstig uit. Het is een echt duel geworden tussen Froome en de rest. En dan maar eens zien wie er gaat breken straks. Want we krijgen nog twee zware klimmen. We gaan naar de grote prijs van Duitsland. Louis Dekker, uh, vorige week hebben we over, op Silverstone hebben we het, uh, veel gehad over de banden. Dat moet waar ik nu ook weer doen, hè? Ja, ja en dan denk je dat... Dat ik ga zeggen, er is een klapband geweest. Hè? Maar nee hoor, die Pirelli's blijven heel tot nu toe. We zijn, uh, we zijn dik tien ronden bezig, dat is het probleem niet. Maar Mark Webber, de Red Bull-coureur, reed tweede, moest een pitstop maken. En daar is het helemaal fout gegaan. Er is vaak gezegd, die pitstops, twee, drie seconden, kan meer fout gaan dan goed. Bij Webber ging het mis. En een van de achterwielen werd niet goed gemonteerd. Hij kreeg wel het zijn rij weg, ga er vandoor, alles zit goed. Maar iedereen zag al dat die auto scheef zat en het achterwiel brak eraf. Dat heeft nooit vastgezeten en dat is door de pitstraat gaan stuiteren. En die achterband heeft iemand geraakt. En dat is met een enorme knal gegaan. Dus daar is iemand neergegaan in de pitstraat. Waarschijnlijk een cameraman. En als dat niet zo is, dan is het in ieder geval een, een teamlid. Iemand die met, met zo'n dikke brandweerende overal staat. Er ligt iemand in de pits. De medici zijn erbij. We hopen op uh, een beetje goed nieuws. Maar ik vrees dat het er slecht uitziet. Radio Tour de France. Op 1. Een... Schijnen nummer één hit Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. We gaan even naar voetbal. Patrick van Aanholt speelt ook komend seizoen voor Vitesse. De club uit Arnhem huurt de 22-jarige verdediger opnieuw van Chelsea. Vitesse nam hem halverwege het seizoen 2011-2012 op huurbasis dus over van Chelsea. En afgelopen jaar speelde hij opnieuw in het geel-zwart. Van Aanholt behoorde tot de selectie van Jong Oranje op het EK in Israël... en sluit dinsdag aan bij de groep van trainer Peter Bos en Heracles Amelo-speler. Gaurier vertrekt naar ADO Den Haag. De aanvaller tekent een contract voor twee jaar. Dan weer naar de tour, naar de start van de etappe van vandaag. U bent van ons gewend dat we dan een renner laten horen die uh, laat weten wat zijn plannen zijn van de dag van vandaag. Maar vandaag is Camille Eurlings de gast bij Team Argos. Camille Eurlings, de president-directeur van de KLM. Vlak voor de start kreeg Eurlings, misschien wel toekomstig EOC-lid, bezoek van de ploegbaas van Belkin. Samen met Richard Plugge nam Eurlings de etappe van vandaag door. Ja, het is echt mooi om hier te zijn. In Nederland is gek. en uh, ja, iedereen krijgt ook weer hoop met deze prachtige resultaten. Echt heel mooi. Ja. Dus uh, prachtig om er een dag bij te mogen zijn. Ja, en, uh, heel veel succes vandaag. Belangrijke dag Zeker. voor ja, Bouke en voor Laurens. Ja, super. Ja, zo loopt in één keer de toekomstig Nederlandse IOC-lid rond bij de start in de Tour de France. Hoe raakt u hier verzeild? Ik, uh, ik ben gevraagd door een hele goede oude, oude willervriend die ik als een jaar of dertig ken. Uh, Benny Keulen. Ik ben van mijn jongste jaren in Valkenburg ken ik hem ook betrokken geweest bij de Tour-etappe in de 1992. Al jaren van tevoren was hij dat voor hem bereiden. Hij vroeg, wil je niet een keer komen? Nou ja, als je zo'n vraag krijgt, dan hoef je eigenlijk geen seconde na te denken. En dat bij zo'n mooie etappe. Waar ook nog de Nederlanders, denk ik, weer heel veel gaan laten zien. Nou, fantastisch. Ja, want wat denkt u, wat wordt voor een etappe? Voor de avonturiers? Ja, nou ik ben benieuwd. Kijk, krijg zit er hartstikke goed in. Valverde. Zou wel eens een keer echt kunnen proberen terug te pakken. Want hij moet denk ik wat laten gaan zien hier in zijn Pyreneeën. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd wat, wat Bouke gaat doen. Wat Laurens van Dam gaat doen. Heel Nederland denk ik zit aan de beeldbuis gekluisterd vandaag. En uh, mag ik een beetje chauvinistisch zijn, Tom Dumoulin, daar heb ik natuurlijk ook altijd uh, goede hoop op. Dat moet u ook al zeggen, want u bent vandaag met Argos mee. Ja, het is, echt fantastisch, joh. het is echt fantastisch, het is echt fantastisch. Het Algos-team ook, ik vind Belkin doet het heel goed, maar wat het Algos-team laat zien, als een jong team dat ieder jaar weer een stapje hoger gaat en altijd heeft gezegd, wij doen het rustig aan, wij bouwen aan het team. Een Marcel Kittel die zegt, clean wielrennen, dat is 0,0 onderhandelbaar. Wij doen het clean en daar staan we voor. Ja, dat zo'n vent dan wint, de trui pakt, dat is echt fantastisch. Ik zei al, u bent Nederlands nieuwe IOC-lid. Uh, u moet een, een, een, een bijzondere week hebben meegemaakt dan ook. Het was een heel bijzondere week, maar ik ben nog niet Nederlands nieuw IOC-lid. Ja, ik, ik denk ik daar u een beetje uit. Ja, maar het is gewoon de realiteit. Kijk, het is een hele, hele aparte tijd. Ik, uh, ik moet zeggen dat het feit dat ik voorgedragen ben uh, is eervol... maar ik zou het mooi vinden als het leidt tot een nieuw Nederlands IOC-lid. Erika Terpscher zei in de krant... dat Nederland nog een IOC-lid krijgt is helemaal niet vanzelfsprekend... Nou, mochten wij in staat zijn weer een IOC-lid te hebben, is dat denk ik goed nieuws. Ik wil daar voor de rest nu niet te veel op vooruit lopen, maar mochten ze zijn, dan vind ik het een heel eervolle opdracht om samen met de Nederlandse topsporters, die vaak heel leuk reageerden de laatste week, om samen met die topsporters, samen met het NOC, echt de Nederlandse sportwereld verder op de kaart te zetten. lijkt me een prachtige opdracht. En waarom maakt u dat voorbeeld? Nou ja, omdat je toch altijd uh, dat moet afwachten. Je moet nog gekozen worden, dat is één. Daarbij is het ook in het IOC een heel goed gebruik om niet daarop vooruit te lopen. Dat is ook wat mijn huidige IOC-leden en oud-IOC-leden echt op het hart gedrukt hebben. En dat vind ik ook een nette manier van communiceren. Eerst benoemd worden en dan is het moment om daar uh, wat meer over te zeggen. Ja, dan ga ik even van het goede scenario uit, dat u het ook daadwerkelijk wordt... Um, ja, gaat, u, gaat u zich dan ook hard maken voor het wielrennen? Dat is een sport die uh, u aan het hart gaat, maar dat is ook een sport die bij het IOC af en toe uh, een vraagteken uh, door het IOC een vraagteken bij geplaatst wordt. Dat is een heel veel belangrijke sport in Nederland. Het wielrennen, ik ben is heel belangrijk. Het schaatsen is belangrijk. Het hockey is belangrijk. In, in zijn algemeenheid gezegd, natuurlijk ben je als Nederlands IOC-lid niet alleen een ambassadeur van het IOC in Nederland, maar je bent ook een ambassadeur van Nederland in het IOC. En reken nu maar, mocht het zover komen, dat ik samen met de Nederlandse topsporters, maar ook het NOC natuurlijk, heel hecht met het NOC, de Nederlandse zaak zal bepleiten. Wat gaat u vandaag doen in de auto mee? Ik ga gewoon genieten. Ik vind het fantastisch om dit mee te mogen maken. In, in de inkoers? In de ploegleidersauto. De bidonnen aanreiken en van dichtbij ook echt die spanning, die sensatie meemaken. Ik mocht net bij de briefing zijn van de renners. Dan zie je ook gewoon ja, dat men soms veel sprinters in de ploeg... dat men een beetje opkijkt tegen die bergen. Maar dat men direct ook weer bezig is met de vlakke etappes van hierna. Hoe komen we er goed erin? Maar ook op zo'n manier dat we dadelijk weer kunnen vlammen... als het weer op sprinten aankomt. Camille Eurlingse, uh, helemaal in zijn element. In gesprek met Steven Dalebout. Dit is Radio 1. Het is half drie, het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.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 Ook tegenstanders van Morsi laten vandaag opnieuw van zich horen... en de vrees bestaat dat het opnieuw tot confrontaties komt. In de eerste maand waarin Afghanistan zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid... zijn er meer dan 900 Afghaanse militairen gesneuveld, blijkt uit een telling van persbureau EP. In de eerste vijf maanden van dit jaar sneuvelden veel minder mensen... gemiddeld 160 Afghaanse militairen en politieagenten per maand. Dat waren de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie. Kees Kwaks. De files is op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen knooppunt Oude Rijn en Maase 3 kilometer. Werkzaamheden zorgen voor file op de A8 Amsterdam-Zaandam... 2 kilometer van knooppunt Zaandam. Een ongeluk op de A9, Alkma-Amstelveen... 2 kilometer bij knooppunt Rotterpolderplein. De linker rijstop is dicht. Op de ring A10 richting knooppunt Koenplein, 2 kilometer. En ook dat zijn werkzaamheden. Net als op de A12, Den Haag-Utrecht, bij Harmelen, 7 kilometer... Een vertraging voor treinreizigers tussen Zevena en Doetinchem. Geen treinen vanwege een sein- en overwegstoring. En de vertraging loopt op tot een uur. <totstuken> Oh, nou, we gaan even in de koers kijken bij Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Is Simon Clark nog de koploper, Gio? Simon Clark is de eenzame koploper, Dionne. En hij heeft een voorsprong van 24 seconden op Bart de Klerk. Winnaar dus in de Giro, twee jaar geleden van de etappe naar Montevergine de Mercoliano. Prachtige naam. Dat was ook een aankomst op. en daarmee maakt hij in één keer naam als jonge, naamloze debutant. Hij rijdt in het gezelschap van de bolletjestrui Pierre Roland en Romain Bardet. En daarachter, daar zien we Jan Bakkema, Lans en en Ryder Heshedaal zitten. Die kunnen het tempo niet bijbenen. Net zo min als we dat hebben gezien bij Thomas de Gent, die als eerste bovenkwam op de Peres Soerde, maar nu zelfs gelost is door de groep met de gele trui en zojuist voorbijgereden werd door Richie Port. Richie Port op 2'59 van de koploper. Hij zit ongeveer 1 minuut en 20 seconden achter de groep met de gele trui dragen de groep met Christopher Froome, met Evans, met Contador, Valverde, Rodriguez, Danielson, Geske zit daar zeker bij. We kregen ook de melding dat Dumoulin had aangesloten. Anton. Dan hebben we vogelzang, We hebben nou ja, allerlei anderen nog gezien. Nederlanders natuurlijk ook. Bauke Mollema, Laurens ten Dam. En Robert Geesing die rijdt er ook in. En ik zag net ook het lange dunne lijf van Wout Poels Bij het begin eigenlijk van de beklimming. De ene laatste beklimming van vandaag. De Col de val AZ. Slagveld is het dus geweest. En het slagveld zal het zeker worden. Want Sebastien, jij zit op de motor. Het gaat ontzettend hard. En dat met deze temperaturen. Het is... Ongelooflijk, zoals deze etappe is verreden eh, inderdaad in de hitte. Al moet ik zeggen dat het nu op de Col de Valorant AZ wel een beetje meevalt. Hier staat ook een uh, lekker briesje. Hier is het allemaal wel uh, uit te houden. Dus ook uh, voor de koploper die we hebben in uh, deze etappe voor Simon Clark. Die uh, dus een hele mooie sprong maakte in de laatste kilometers van uh, de Pyrénées-Soerde. En ik kan inderdaad bevestigen, want uh, dat deed namelijk uh, de Tourradio ook. Dat Wout Poels is teruggekeerd in die uh, groep met de gele trui. Dus wat dat, betreft, wat dat betreft maakt hij een betere indruk dan gisteren. De groep gele trui noemen we het. Eigenlijk zouden we het natuurlijk de groep van de Movistar moeten noemen. Want zij hebben deze hele etappe al keihard op kop gereden. De ploeg van Alejandro Valverde. De ploeg die vanmorgen werd gehuldigd nog een keer op het podium. Omdat ze de beste ploeg zijn in het ploegenklassement. En uh, daar allemaal hele mooie rode sjaaltjes nog eens om hadden. Ze zagen er goed geswanjeerd uit. En dat de trico van Mobistar. Ze hadden er zin in vandaag. En dat bleek maar ook eens toen we begonnen aan deze rit. Zij maken het tempo. Wij zoeken met de motor even een mooi plekje... waar we dadelijk kunnen gaan staan om in te pikken. Achter die groep met Bouke Mollema, met Robert Geesink... met Tendam en Wout Poels. Nou, dat plekje is gevonden. Dus ik zou zeggen, laat ze maar komen.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 Se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain quand on ira sur les chemins. Herkende u het ook? muziekje van de legendarische revers in de avondetappe. Het is van zanger-acteur Yves Montand. Hij is de tourartiest van vandaag. We gaan naar Louis Dekker. Die kijkt voor ons naar de Grand Prix van Duitsland. Rijdt Vettel nog aan de leiding voor zijn eigen publiek, Louis? Jazeker. Dat is al een half uur zo. Alleen het gaat niet helemaal vanzelf. Want de nummer twee is een verrassing. Dat is Romain Grosjean, de lotuscoureur. De teamgenoot van Kimi Raikkonen is dat. En Grosjean is die brokkenpiloot waarvan veel mensen al zo vaak hebben gezegd wat doet hij nog in de Formule 1. Maar uh, af en toe is hij briljant, af en toe is hij pijlsnel en vandaag heeft hij zijn dag. Grosjean is de uitdager van Vettel. Ze spelen op dit moment een beetje met elkaar, ze draaien allebei de snelste ronde. De concurrentie kan ook niet volgen. En uh, Hamilton die ooit van Pol startte, 38 minuten geleden, die heeft het helemaal verloren. Die zakt weg, die heeft nu Alonso achter zich gaan. En het zijn Alonso en Raikkonen. De, degene die... Uh, nog een beetje in het kampioenschap, Sebastian Vettel, de leider, kunnen volgen. Die Alonso en Raikkonen proberen weer de schade te beperken, zoals ze dat zo vaak doen. Maar ze knokken weer om een bijrol, om een plek vierde, vijfde, misschien zesde. Dus Vettel is de leider, uh, Grosjean de verrassende nummer twee. En uh, het goede nieuws is dat die cameraman, het was inderdaad de cameraman waar ik het in de vorige flits over had, die uh, een Pirelli-band tegen zich aankreeg bij die mislukte pitstop van Mark Webber. Die cameraman is zelf opgestaan, is bij bewustzijn. De schade lijkt wat dat betreft mee te vallen. En dat zag er heel akelig uit, want die Formule 1-auto's gaan op volle kracht weg. En je kunt je niet voorstellen hoeveel kracht er op zo'n achterwiel komt... bij het vertrekken vanuit de pit. Dat is vol gas en als een band dan los schiet en die krijg je tegen je aan... nou, je wil het niet meemaken, maar voor de zoveelste keer in deze week... Want op Silverstone hadden we ook al vier klapbanden. Nou Nu weer een incident met de band. Voor de zoveelste keer deze week kruipt de Formule 1 door het oog van de naald. Wat wel heel erg opvallend is, is dat de informatie over die cameraman en over de ellende die daar misschien aan de hand was, eh, ontzettend lang op zich liet wachten. Formule 1 is duidelijk eh, niet heel blij met eventueel slecht nieuws. Je merkt nu al, als er iets gebeurt met Pirelli's, er kan zo nog een band knallen. Het is voorlopig niet gebeurd, maar we weten nu al zeker dat de informatie over hoe, wat, waar, waarom en de consequenties waarschijnlijk uren op zich zal laten wachten. Want het is wat dat betreft een gesloten bolwerkje hoor. Vettel aan de leiding, Vettel op weg, misschien wel naar zijn eerste zege in Duitsland, want deze staat nog op zijn lijstje. Hij heeft bijna alles al gewonnen, maar deze niet. Richting de top van de Kolde van Louron, op weg naar het Briesje, met Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Eén koploper, Simon Clark, de Australiër Kan dus prima klimmen, dat weten we dan. En dat moet hij hier ook wel, want als je kijkt naar die bergtoppen daar... waar de wolken omheen hangen en de sneeuw nog ligt. Het was een hele slechte winter. Mooi verhaal trouwens, we krijgen net een persberichtje... dat de prijzen gelden van vandaag, alle coureurs hebben daarmee ingestemd. Ik denk eerlijk gezegd dat de ploegbazen dat hebben gedaan. Maar alle prijzengelden die gaan naar het herstellen hier van dit gebied. Het stroomgebied hier van de Garona, die waren in juni, 18 juni... En een ontzettende grote overstroming was. Erg veel schade is aangericht, zowel in het Franse als in het Spaanse gedeelte. En dat betekent dus dat al dat geld gedoneerd gaat worden aan het herstelwerk hier. Achter de koploper, achter Simon Clark, rijdt Bart de Klerk. Uh, mooi mannetje hoor, die Belg. Dan Pierre Rolland en Romain Bardet. Die rijden daar keurig met z'n drie de bolletjes trui natuurlijk. Vier daar bovenin. Hij pakt weer punten. Dan hebben we Jan Bakelands, die gelost is. En daarachter dan het peloton, waarbij we in ieder geval kunnen melden dat we vier Nederlanders hebben. Vier en Nederlanders, wat een luxe. Bouke Mollema, Laurens den Dam, Robert Geesink. Alle drie van de Belkinformatie. En Wout Poels van Vacan Soleil DCM. Ook die zit daar nog aan. Dumoulin heb ik niet meer gezien. En dan bedoel ik dan de Nederlandse Dumoulin, niet de Franse Dumoulin. Tom Dumoulin, jong, 22 jaar, oud pas aan zijn eerste Tour bezig. Maar die heeft weer moeten lossen uit die groep. En dat is niet zo raar. Want die groep die dunst steeds verder uit. 26 man, maar in totaal. Sebastien, je hebt de motor aan de kant gezet. En denk ik dat je nu zo'n beetje die groep ziet. Wij zitten erachter, inderdaad. Wij zitten erachter inmiddels. Die groep kwam door op. Even om de te kijken. 1 minuut en 22 seconden van de koploper. Gegang maakt door die rijders uit de Movistar-formatie. De ploeg van Alejandro Valverde. En inderdaad zagen we daar Wout Poels ook in zitten. En ik heb daar inderdaad geen Tom Dumoulin meer in zien zitten. 1 minuut 15 is het nu op dit moment nog maar. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En je kunt er echt nog helemaal geen verspilling aan verbinden hoor, hoe deze etappe gaat uh, aflopen. De groep is nog zo'n 30 man denk ik groot. We zagen uh, Laurens ten net als gisteren de hele dag, heel goed, heel netjes in het eerste deel van uh, dit groepje zitten. Maar ook Mollema zat ietsje verder weg. Die uh, zag er uh, schijnbaar al uit, uh, enorm vermoeid uit. Ja, ook niet zo gek na een rit uh, van vandaag, waarin het zo hard al is gegaan op die beklimmingen die we al gehad hebben. Mollema was aan het afzien, maar hij weet natuurlijk dat hij uh, uh, voorlopig een plaatsje lijkt te gaan stijgen... in dat algemeen klassement. En Robert Geesink had hij mooi bij hem in de buurt. We rijden bijna zo langzaam zeker weer boven de boomgrens... om de laatste kilometers van die kolde val Louron Dan volgt een uh, pittige afdaling naar Cellerie-Soulan. En dan de laatste klim. Prachtige, weidse omgeving. Wel wat bewolking. Ik moet wel even droog blijven, want ik ben mijn regenjas vergeten vandaag. Maar goed, het lijkt er totaal niet op dat het uh, gaat regenen. Hoor. Nee, het is een mooie... Droge dag in de Pyreneeën. Prachtige etappen om naar te kijken. En dus vier Nederlanders maar liefst in deze groep. Met natuurlijk daar ook nog steeds bij de gele trui. De gele trui van Christopher Froome. Dan naar de Grand Prix van Duitsland. Het beeld van vorige week is terug. Daar is hij weer, de safety car Louis Dekker. Maar wederom niet door een klapband. Maar oh, oh, oh, wat een gepruts in de Formule 1. Wat hier nu toch weer gebeurt. Zeg. Jules Bianchi, achterblijver. Eerst een enorme knal, een ouderwetse opgeblazen motor. Enorme rookpluim. Hij parkeert de auto op een plek waarvan je denkt... Goh, had dat nou niet wat verder weggekund? En vergeet vervolgens één ding, namelijk, laten we het zeggen, de handrem erop zetten. Die auto staat in zijn vrij en de Nürburgring. ja, daar heb je heuvels en dalen. Daar heb je een bij wijze van spreken colletje van de vierde categorie. En die auto rolt achteruit over de baan. Het gaat wederom allemaal net goed, maar die auto wordt een ongeleid projectiel. Schiet overal tussendoor door de reclameborden. Safety car. En nu is alles weer op zijn kop. Vetter leidt nog steeds, maar straks wordt het duidelijk. Bijna op de top van de vierde Colgio. De adelaar uit Australië zou ik hem willen noemen. Simon Clark bezig aan een uh, mooie solo hoor. Maar hij heeft maar een gaatje van 20 seconden met die drie achtervolgers, Met de Klerik, Roland en Bardet. Bakenlands op 55 seconden. Het eerste peloton op 1'13. En het verschil met Richie Porter, nummer 2 in het klassement, wordt alleen maar weer groter tijdens deze beklimming. Sport heeft de benen niet vandaag. Die kan niet wat hij gisteren kon toen hij min of meer glimlachend op kop reed voor Christopher Froome. En uiteindelijk Froome moest laten gaan. Maar dat waren ook de stalorders natuurlijk. Want Froome was de absolute kopman bij Team Sky. Nu heeft de Movistar de rol van Sky overgenomen. Want die sleuren daar op kop van het peloton. Quintana zit daarbij. Rui Costa zit daarbij. Castro Viejo zit daarbij. Twee helpers zijn inmiddels afgehaakt. Erviti en Plaza. Plaza die rijdt nog eventjes aan de achterkant van dat eerste peloton. Maar dat het zal toch niet al te lang meer duren, zegt. Dan zal die toch wel gelost uh, gaan worden. En komt er nog een aanval? Wanneer komt de aanval van de Spanjaarden met name van Contador of Valverde... op uh, de gele truidrager, op Christopher Froome? Want Froome zit nog steeds alleen. Wat zal hij zich ongelooflijk eenzaam voelen? En uh, de laatste kilometer van die beklimming op dit moment... waar uh, de witte trui gaat terugkeren, Langzamer zeker. Miguel Kwiatkowski kijkt ons nog eens een keertje aan... Uh, de renner van uh, Omega Pharma Quickstep. Uh, leek bijna te willen zeggen, neem even op sleeptouw. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Hij moet het allemaal zelf doen, maar hij zit tussen de auto's... en hij zit al zeg maar bij zo'n beetje de tweede, derde auto van de kolonne. Dus uh, de witte trui van... Uh, of ja, nee, de witte trui van Polskampioen, dat is het natuurlijk van uh, Kwiatkowski. Die komt uh, langzaam maar zeker terug in die groep. Want sinds gisteren is de witte trui in de Tour. Natuurlijk in handen van Quintana uh, laat ik dat gelijk eventjes uh, rechtzetten. We zien uh, de koers van Movistar dansend daar naar boven... 1, 2, Ja, daar zitten de witte trui natuurlijk gewoon in derde positie. En dan in vierde positie de gele trui op de flanken van Valourau Azet. Peloton dus ook met nog altijd de Nederlanders daarbij. Keurig netjes in de buik, als het ware, van dat uh, eerste pelotonnetje. In de laatste kilometer van deze voorlaatste beklimming van de dag. De Col de Valourau Azet. Sjauwmin Clark zit nog steeds uh, in zijn eentje. Rijdt nog steeds op kop en is bijna boven op die col. En dan uh, begint die lastige afdaling proberen om overeind te blijven. Maar we zagen het zojuist in de afdaling van de Pires Deze jongen die durft wel. Die heeft wel lef. De manier waarop hij tussen zijn medevluchters door manoeuvreerde. Dat gaf eigenlijk alles aan. We gaan zo meteen de verschillen maar eens even bekijken. We weten dat het ongeveer 1-10 is. Het verschil met het peloton. Maar straks als we boven zijn dan krijgen we natuurlijk de officiële metingen. En dan weten we het. Want hier komt Simon Clark over de top. Hij trekt zijn truitje even dicht. Niks geen gedoe meer met kranten onder het shirt. Het is ook heerlijk warm daar boven Natuurlijk zal het iets koeler zijn dan beneden in het dal... waar het weer zo'n 30 graden is. 29, 30 graden. Maar daarboven daar is het altijd wat koeler. Hier komen de eerste achtervolgers. En dan ben ik benieuwd. Ik zie geen tijd meelopen. Dat is nou weer jammer. Nu komen ze daar door die finish. En dan zien we dan dat de bonnetjestrui als eerste natuurlijk daar doorkomt. Natuurlijk, die wil weer wat extra punten pakken. En dan komt het peloton daarachter. Aangevoerd door een van de helpers van, van Alejandro Valverde. Valverde in het tweede wiel. Nairo Quintana daarachter. Quintana natuurlijk, de man in de witte trui. Die kleine Colombiaan. Ja, hij wilde gisteren de etappe pakken. Het lukte hem niet. En vanochtend hoorde ik dat hij had gezegd... ik blijf het gewoon proberen totdat ik weer eens een keer een etappe heb gepakt... en een overwinning heb binnengesleept voor Colombia. Hier komt de gele trui over de streep. De klok tikt verder. Ze zijn er nog niet helemaal. Ze nemen de bidons aan van de verzorgers daar aan de kant. En dan kijken we wat de verschillen precies zijn. Even kijken. Het is 1 minuut en 3 3 seconden exacte verschil tussen de koploper Simon Clark en dat peloton. Met daarin dus al die Nederlanders. Ik zeg het nog maar één keer. Wout Poels, Robert Geesink, Laurens Tindam en Bouke Mollema. Mooie dag hoor. Ja, dat is een lekker groepje. Zo'n groepje met Nederlanders. Dat hebben we lang niet meer gehad. We gaan naar Rotterdam. We gaan naar Rotterdam, naar Theo Plachard. Want we zijn bezig met Nederland tegen Cuba. Nederland weet wat het te doen staat. In de derde slagbeurt kijkt het team van Steve Jansen aan... tegen een 2-0 achterstand tegen Cuba. Een merkwaardige slagbeurt. Net Cuba kreeg twee honken in handen... door een twee-honkslag in het midveld. En een onnodige fout van de derde honkman Kemp... die wat te lang treuzelde met het verwerken van de bal... Daardoor twee honken bezet. Toen vielen er twee nullen. Maar toen twee honkslagen achter elkaar van Guriel en Sanchez op de ervaren kormans. En daarop kon eenvoudig gescoord worden. 0-2. En dat is de stand die nu nog op het bord staat. Want we kunnen gelijk maken de beurt van de derde inning. Is Nederland niet op de honken geweest. Het is Cuba dat op dit moment heerst. Er overheerst. heerst. En Nederland krijgt een zware dobber aan dit team. Dat is nu al duidelijk. Vierde slagbeurt. Daaraan gaan we nu beginnen bij de voorsprong van Cuba. 2-0. ILO was dat. Lee Tweets, Kees Ga je gang, Kees. Ja, uh, ik heb uh, eerst even gekeken hoe het met de Nederlanders gaat. na de zware etappe van gisteren. Bouke Mollema tweet: een fantastische eerste berg-etappe voor het team. Ik ben heel erg blij met mijn uitslag. Tom de Moulin die zegt, uh, mooi dat Bouken en stadsgenoot Laurens het zo goed hebben gedaan. Uh, zelf heb ik een beetje last van mijn lage onderrug, wel goede benen. En hij hoopt dat hij vandaag weer uh, goed gaat rijden. Nou, ik, ik zag hem net, nou, het gaat niet fantastisch. Albert Timmer uh, die slaapt op een kamer met Kietel. En hij tweet, doel van vandaag, overleven en tijd pakken in het kamerklassement op Marcel. En uh, Marcel die tweet dan weer een hele zielige uh, reactie en die zegt... Beste negende etappe. Je bent een bitch. Alsjeblieft, doe me niet te veel pijn. Dus uh, ik heb medelijden met Kito. Dan de etappe van vandaag. Het is hartstikke spannend. En er komen echt honderden tweets per minuut binnen op mijn scherm. Luc die tweet: Dat schone wielrennen gaat misschien iets langzamer. Maar het is een stuk spectaculairder. Mark Koek zegt: Goede moed gewenst aan de achterblijvers. Oorlog aan het front betekent vaak slachtoffers in de loopgraven. Hashtag tijdslimiet. En Thijs Zonneveld heeft alvast het laatste gedeelte gefietst. Hij zegt de slotklim is zwaar, maar gelijkmatig. En de laatste afdeling, uh, afdaling is niet beslissend. Dus uh, het is wel uh, niet zo technisch en niet zo snel. Dus we, hij verwacht waarschijnlijk niet zoveel van de finish. Dan nog één ding. Ik weet nu waarom Froome uh, zo goed rijdt. Dat komt uh, door, uh, uh, door um, uh, Seuren Christiansen. Dat is de kok van Team Sky. Hij tweet op at Team Sky-chef. Heel leuk om te volgen, want je ziet gewoon alles wat hij maakt. Uh, en dus ik heb even gekeken wat zijn laatste gerechtje was: patat! Nee, uh, geen patat, uh, Mart. Uh, wel lekker hoor. Uh, het is een taart van gepocheerde perzikken... Uh, in amandel, pistache en donkere chocoladedeeg. En daar ga je dus heel hard van rijden. Daar ga je heel hard van rijden. Volg hem, at Team Sky-chef. Je krijgt een heel goed kijkje in de keuken eigenlijk van Team Sky. Dankjewel, Kees. We gaan kijken bij Louis Dekker bij de Grand Prix van Duitsland. Safety car uh, op het circuit. Of is hij al weg, Louis? Hij gaat er nu uit. We krijgen een soort herstart. De eerste helft van de race, daar hebben we dan pakweg een klein uurtje over gedaan. Ronde 29 weer op gang. En het is uh, Sebastian Vettel die de leiding heeft. Maar nu zal hij hard moeten werken, want achter hem loeren twee lotussen. Op de tweede plek Romain Grosjean, waarvan iedereen weet dat het een wilde jongen is. En ook iemand die nog nooit een Grand Prix heeft gewonnen. Die gaat er alles aan doen om de komende ronde Vettel te razen nemen, te nemen. Maar er kan nog iets anders gebeuren. Want achter Grosjean zit zijn teamgenoot Kimi Raikkonen En Kimi Raikkonen is een van de uitdagers in het kampioenschap van Sebastian Vettel. Dus wat gaat Lotus hier doen? Gaan ze Grosjean de aanval laten openen? Of gaan ze zeggen, nee Grosjean jij moet even aan de kant, want Raikkonen vinden we belangrijk. Het hele veld is weer op gang. Dan krijg je altijd die bizarre situatie halverwege de race. Dat Guido van der Garde ineens nog maar 7 seconden achterstand heeft. rijdt bovendien een erg goede race hoor, voor, uh, voor, voor zijn doen. Met alle perspectieven bij Caterham Een trage Formule 1-wagen. Maar hij heeft een fantastische start gemaakt uh, in het begin. Vier plekken gewonnen en eigenlijk houdt hij dan nog steeds vol tot nu toe. Vettel gaat er vandoor. De vraag is, gaat hij dat volhouden? De lotussen vliegen erachteraan. Het wordt nog heel spannend hier in het laatste uur. Men Gio, stort die Simon Clark zich net zo naar beneden als in die afdaling van de Piresoerde? Ja, dat deed hij wel. Maar de andere drie, de drie achtervolgers die op 20 seconden reden... Bart de Klerk, Pierre Roland en Romain Bardet... die hebben hem inmiddels wel weer ingehaald. Ze zijn weer bij hem gekomen. Dat betekent toch dat hij niet alle risico's heeft genomen... in deze lastige technische afdaling. En ik geef het je te doen, ja, dan hoor je net dat iemand die het zelf gefietst heeft... dat hij zegt die afdaling straks van die laatste klim is niet zo lastig. Maar ik geef het je te doen, ja, als je... Rustig als toerist naar beneden fiets. Nee, dan is het niet echt uh, gevaarlijk. Maar als je hier op topsnelheid naar beneden rijdt. En geloof maar dat het straks hard gereden gaat worden. In de absolute finale van deze etappe. Dan is het absoluut ook gevaarlijk. Ja, het wordt absoluut wordt nu wel heel vaak gebruikt. Maar geef maar even aan van uh, wat ik allemaal nog verwacht in die finale. Want geloof maar dat de mannen van Movista, de mannen van Valverde. Dat die iets gaan proberen. Eerst in die beklimming van uh, die ourquette. Dankizan. En daarna, wie weet als het niet gelukt is in de afdaling. En wat denk je van, komt dat door? Ze zullen toch echt wel iets gaan proberen om te profiteren van de situatie dat zij in een overtal situatie zitten ten opzichte van de gele truidrager die nu wel keurig in het wiel van Alejandro Overval weer naar beneden rijdt. Ze rijden op 58 seconden van de vier koplopers. Daartussenin rijdt ook nog steeds Jantje Bakelands. We kennen hem allemaal sinds dit jaar, sinds hij die gele trui veroverde op Corsica. En uh, Vroom die zegt tegen de motorrijder die met de camera rondrijdt van, joh, Rij een stukje naar voren. Want ik wil overzicht hebben. Ik wil alles kunnen zien. Wout Pols is zelfs opgeschoven daar, zeg. Die rijdt nu vlak achter de gele truidrager. Pols voelt zich blijkbaar stukje beter dan gisteren. Ja, het kan tegenzitten, het kan gebeuren. Gisteren was een kennismaking met het hooggebergte in de Tour. Vandaag mag hij dan eens echt een keer mee met de grote man. Ik ben benieuwd wat er straks gaat gebeuren in die laatste beklimming. We zijn na drie uur bij terug met het tweede uur van de Radio Tour de France. En daarin natuurlijk ook het vervolg van de Grand Prix van Duitsland. We volgen Hongpal Nederland-Cuba tijdens het World Wor Tournament. En uh, we zijn uh, bij de finale van Wimbledon. Die gaat uh, rond tien over drie beginnen. Novak Djokovic tegen Andy Murray. Graag tot zo. A bientôt avec Radio Tour de France. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Daar komt het.